Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende plekken in Limburg worden mensen geëvacueerd. Het water van de Maas komt hoger te staan vanavond. Zo hoog dat het op sommige plaatsen gevaarlijk wordt. In Roermond worden mensen die rond de Hambeek wonen gevraagd om te vertrekken. En dat betekent dat ik dan ook op een gegeven moment aan mensen gaan vragen om hun zelfredzaamheid in gang te zetten. En ook zelf maatregelen te nemen om u te beschermen uw spullen, uw huisraad, uw woning tegen dat hoge water. Iedereen die in echt zusteren tussen de Maas en het Juliana kanaal woont... ...kan ook maar beter zijn spullen pakken, zegt de gemeente daar. Iets verder naar het zuiden, in Valkenburg, is de rivier nu al overstroomd. Defensie stuurt honderden militairen naar dat gebied. Koning en koningin zijn er al om mensen een hart onder de riem te steken. In België en Duitsland is de schade aan dorpen en steden enorm. Correspondent Thomas Spekshoor sprak met mensen uit het getroffen gebied... die net op tijd thuis waren. Twee, drie minuten later, ineens twee meter water... en we konden alleen maar naar boven vluchten. En ja, zeiden die mensen, als je dan pech hebt... en je hebt geen, geen mogelijkheid om naar boven te vluchten... Ja, dan houdt het op en dan zit je gewoon gevangen. En dat is denk ik de verklaring voor het hoge aantal slachtoffers... dat het water zo snel kwam. In Duitsland zijn 45 mensen omgekomen, tientallen mensen worden vermist. Het team van RTL Boulevard maakte vanavond de uitzending die ze nooit hadden willen maken. Een memoriam van Peter R. de Vries, die vanmiddag overleed nadat hij vorige week werd neergeschoten. Het is echt als een enorme mokerslag aangekomen. Die mokerslag die, die had denk ik Nederland al wel gehad. en Bij iedereen komt dit zo ontzettend hard aan. Ja. En uh, nou ja, dat is echt, het is echt verschrikkelijk. En ik, waar zijn we in het in? Wat voor... Nou, laat ik dan maar zeggen, wat voor kutfilm zijn we terechtgekomen? En ik zit hier ook omdat, wat jij net zei, Luc... Natuurlijk, we zijn niet zijn familie... en we zijn ook niet zijn intimi en zijn vrienden. Maar we zijn wel eens een televisiefamilie. Premier Rutte zei eerder dat heel Nederland diep is geraakt door het overlijden van Peter R. de Vries. Het weer vanavond en de komende nacht blijft het overwegend droog. Alleen in het oosten valt nog een buitje. Zuid-Limburg is hierdoor nog niet af van de extreme wateroverlast. Morgen wel overal droog, af en toe zonnig en zo'n 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Het begin van deze uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf bij Autoren TVFM. Uh, Row half high met uh, follow, you, follow You Down. En het goede nieuws is, volgende week is hij hier om uh, live optreden te doen. Dat in tegenstelling tot Kai, want die stond uh, vandaag uh, oorspronkelijk op het programma om hier uh, te komen spelen. Maar uh, dat heeft ook weer een reden. Uh, Kai is ook een van de bezige bijen van het NH-podcast. Pff, ik krijg het bijna in mijn mond. Ja. NH-pop-platform. En uh, hij was bij een van de releases afgelopen week. Want daar komen we straks ook nog even bij terug. Namelijk bij LeRI. Daar uh, was hij uh, bij. En uh, daar zijn er toch wat dingetjes uh, voorgevallen. met uh, mensen die uh, positief hebben getest. En uh, nou, het, uh, bij Kai. Uh, was het nou niet 1, 2, 3 uh, uh, zo uh, dramatisch. Maar uh, uit voorzorg. He, met een Delta-variant die nog een beetje rondgaat... Uh, vonden we het toch wel gepast om dat dan maar even niet te doen. Dus dat uh, is de reden. Uh, normaal uh, heb ik altijd uh, de afgelopen tijd het uh, met Jip Richter gedaan. Maar Jip is inmiddels naar een andere uh, zender vertrokken. Dus uh, ook een eigen programma. En uiteindelijk kom ik nog bij twee oude bekenden van, uh, van een tijdje terug. Nog uh, uh, ja. uh, Kirina Gijzen. Goedenavond. Ja, uh, ik zal wel even het, uh, de, de goede microfoon... Uh. Ja, ja, ja je, staat nu, je staat nu over. Ja, ik, ik, ik, ik had microfoon drie, maar ik moet microfoon vier hebben. Maar jij was uh, bij de tweede aflevering uh, destijds uh, was jij uh, bij ons uh, toen uh, DME. Ja, een tijdje terug alweer. Ja, um, maar jij uh, uh, houdt je onder andere bezig bij 3 voor 12... met uh, bijvoorbeeld de nieuwe releases, heb ik het idee. Zeker, ja. ja dus uh, nou, jij hebt wat, uh, straks nog wel wat te melden... op, uh, op het uh, gebied van een uh, cultureel uh, gebeuren... Uh, wat, wat eraan zit te komen. Dus dat gaan we straks uh, meenemen. En de ander, dat is ook uh, geen onbekende meer voor mij... want die was hier uh, ook nog eens een keer als muzikant geweest. Namelijk met een illustre band die... Nu ook niet meer bestaat, de BRICS Die bestaat al heel Aan lang. niet meer. meer. <laughs> nee. Dat is Benny. Uh, goedenavond. Goede goedenavond. Ja, want uh, uh, ja, jullie hebben toen. De, het was een stevige band, kan ik me nog herinneren. Uh, ja, wij waren een uh, rockband uit Amsterdam. Ja. En uh, we kwamen toen bij jou te gast toen we onze eerste demo uit hebben. Denk ik. Ja. Zo is het een beetje gegaan. Ja, ik, ik hoorde het. En ik denk, ja, die moet ik hebben. Want het was. Uh, Kun je nagaan hoe, uh, hoe, hard dat, uh, hoe hard dat ging? Mensen die staken gelijk een vinger op. En, uh, en het was ook nog niet eens zo rot. Dus ik denk van ja, dat. Uh, nee, ik bedoel, het zat goed in elkaar. En dan heb je gauw, gauw airplay verdiend natuurlijk. Uh, maar leuk dat jullie er zijn. Uh, we gaan straks uh, sowieso uh, een interview doen met Lisa Lo. Nou, dat zegt jou wel wat, denk ik. Zeker. Ik heb uh, afgelopen vrijdag een fotoshoot met uh, Lisa gehad. Mm -hmm. En uh, ook een interview die we maandag uh, publiceren. Mm -hmm. Met haar. Ja. Um, wat is het uh, voor een dame? Wat was, uh, wat was jouw indruk... Uh, Superleuke dame, heel spontaan. Hele goede muziek ook. Ja. En, uh, dus we gaan het zometeen allemaal horen. En we hebben zometeen een primeur natuurlijk. Ja, Met ja, single. ja. drie dagen voor... Oh, eigenlijk vier zelfs, want ja, op 19 juli komt hij uh, pas uit. Die uit ja. Ja. Uh, en wij mogen hem al draaien hier bij 3 voor 12. Nou, dat, dat is een beetje het uh, korte spoorboekje. Uh, het is niet alleen uit uh, de provincie, maar uh, er is ook een... Uh, ja, wij, wij soms nog wel eens wat mee van 3 voor 12 van Amsterdam, heb ik wel eens een beetje het idee maar goed, ja het is tenslotte Noord-Holland jongens, dus uh, dat een beetje groot uh, blijven denken en deze uh, band is uh, een tijdje terug bij ons geweest, in april en uh, dit is denk ik ook wel een beetje de zomerhit uh, in Wording uh, niet zo lang geleden, ik geloof gisteren of van de week bij Giel Belen geweest op NPO Radio 2 Kafka met Into the Sunlight Today, the blue turns gold. Today, I steal back time. I came to get back my life. Today, show me your smile. We're breaking out and offline. Twee nummers. Die waren van uh, achteren volgens Kafka. Met Into the Sunlight. En uh, die hebben uh, niet zo lang geleden bij uh, Giel Belen gespeeld. Geloof ik, deze week, afgelopen week. Is dat het uh, geval geweest. En uh, wij hebben dit uh, nummer een beetje omarmd uh, bij ZFM antwoord. Want we vinden dat dit een beetje de zomerrit moet zijn van 2021. En of dat ook uh, gaat lukken, dat is vers 2. En daarvoor hoorde je Luc Nijman met Engine The de Roard. Uh, dat is een uh, nieuwe single van hem. Uh, betekent ook uh, dat, uh, dat hij min of meer eigenlijk ook een beetje bezig is... om uh, graag hier ook weer langs te komen. Nou, dat, uh, dat, dat gaan we zeker doen. Want Lucky is ook een van de mensen die meerdere malen is geweest. Um, ja, nou uh, mensen. Dus, uh, dat, wat wat uh, is er nog eigenlijk uh, hier en daar te melden uit, uh, uit het, uh, de provincie... Uh, Kijk, jou even aan Kirino en misschien Benny even voor de, uh, of er nog iets uh, bijzonderheden zijn gebeurd in, uh, in Noord-Holland. Nou, ik was wel uh, onder de indruk van de nieuwe EP van uh, Lea Rai, die ja. vrijdag is uitgekomen. Ja, ben je en, er geweest uh, of niet? Nee, ik ben niet geweest, maar uh, we hebben wel een interview met haar gedaan die vandaag op drie uh, voor twaalf staat. Dat is goed. Dan uh, zal ik uh, Lea Rai even erbij pakken, want uh, ja, uiteindelijk als we het er uh, dan toch over hebben, dan moeten we iets uh, even zodanig iets uh, gaan doen natuurlijk. Uh, ja, dus, het is een bijzondere mens, want uh, ik weet dat zij hier ooit nog eens geweest in een vorig muzikaal leven. Het was ook heel toevallig dat je erover begint. Maar uh, we hebben toen haar een beetje... ...toe bewogen om... Uh, ...met haar toenmalige band... ...mee te doen aan de Rob da wordt. En wat denk je? Eerste voorronde, huppatee, winnen ze. En ze staan ja. in de finale. Dus dat... Uh, dus, nou, dus, leuk is. Uh, ja. Ze deed vorige maand mee een mooie noten en mm. Zij won de uh, derde voorronde. en stond mm. ze ook in de finale. Alleen die had ze verloren. Ze was wel supergoed. Alleen uh, Melle gingen met de winst vandoor. En Daar komen ook we zo op nog. Dus. Ja. ja. ja. ja. <laughs> um, ja, dus is ze gewoon heel goed bezig. En ik ging bij haar op bezoek in Broedplaatsen Begota, in haar eigen studio. Mm -hmm. En uh, je ziet gewoon, ja, ze is gewoon een super uh, professionele muzikant met haar eigen dingen bezig. Nu is ze, is ze zelf aan het opnemen. Zij weet het ook wel, hè? Ze weet ook wel we echt uh, hoe ze het ook wil hebben, ja. heb ik het idee. Dat, dat zag ik al bij, uh, bij haar eigen band uh, die ze toen al had. Mm -hmm. Het was nog niet helemaal haar ding toen, uh, maar nu weet ze het wel, heb ik het idee. Ja. Ja. Ik was er helaas niet bij afgelopen zondag toen ze de EP presenteerden in uh, Bitterzoet. Maar mm. ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen. Ja, dus uh, maar ja. ga, ga het zien als het weer kan. Hè? Uh, uiteraard, want we moeten natuurlijk wel een beetje de maatregelen in acht nemen. Uh, dan kijk ik jou aan. Zijn er nog uh, ja, opvallende hoogtepunt. zaken die wij uh, nog moeten melden? In, uh... nou, ja, ja, nou ja, sowieso in Casper die heeft uh, vrijdag een release show. Dat is wel vet. En om toch nog even terug te komen op hoogtepunten. Mijn hoogtepunt was toch echt wel Wakond in de Cynetor. Daar, uh, daar kwam jij een tijdje die... geluk. Uh, ja. Uh, ja, ik dus heb zo lang contact met je gast gehad... omdat het is een concert werd weer verplaatst. En dat album dat is denk ik, nou, ik weet niet hoe lang... maar misschien acht maanden geleden al uitgebracht. Mm -hmm. uh, ik was super enthousiast erover Want het was Casper, uh, hij is en muzikant, maar ook filmmaker. Dus qua visuals had hij er goed over nagedacht. Het is dus een beetje duister, daar hou ik wel van. Ja. En, uh, dat maakt hem ook apart, vind ik eerlijk gezegd. ja. Yeah. Want uh, we hebben hier ook uh, hem uh, regelmatig laten horen. Uh, mm -hmm. Zowel bij de 3 voor 12 als uh, in de Alternative FM. Daar kwam jij mee. En ik, uh, ja, ja. ik vond dat uh, toch uh, ook heel bijzonder. Um, en Casper, daar hebben we vanmiddag nog even app over gehad. Uh, want ja, uh, als hij toch morgen uh, kool spelen. Uh, wellicht uh, had hij nog een goesting ja. om vanavond nog uh, te komen. Maar <laughs> hij was bezet. Maar uh, hij komt wel. 5 augustus komt hij. Oh, wat leuk. Dus uh, ja. en Kasper gaat, uh, gaat zeker komen. Dat is over drie weken dus. Zeg ik het goed? Ja, drie weken. Uh, en dan, uh, dan uh, komt hij, uh, gaat hij live spelen. En weet je wie er ook is? Burgemeester David Molenburg. Want dat blijkt dus oh. een, ja, dat blijkt een uh, muziekliefhebber van de bovenste blank uh, te zijn. Goedellig. Ja, ja, ja. ja, ja nee, hij heeft, uh, uh, dat is misschien uh, even leuk om te melden, maar... Hij heeft vaak uh, bevrijdingspop uh, bezocht, uh, mm -hmm. maar houdt ervan in zweterige zaaltjes en ook een beetje onbekende uh, bandjes te zien spelen en dat soort zaken. Ja, dus dat wordt Ja, ja, ja, ja, dat, dat, ja als, als je het hart heeft voor cultuur en kunst en <laughs> Ja, gaat, dan, nou ja. Um, Dus ik heb hem al even gewaarschuwd uh, vandaag uh, met een uh, Kasper dat hij uh, die uh, gaat, uh, gaat, gaat treffen natuurlijk, op het moment mm -hmm. dat jij hier ook uh, zit. Dus, ja, het is ook uh, een uh, bijzondere kerel, Nederlandstalig. Een beetje indie, vind ik het uh, eerlijk gezegd. Ja. Soft. Ja. Dus... Gitaar. Ja. Zeg jou dat wat, uh, Benny of niks? Nee. nee. <laughs> nee, nee. Nou, we, dan hebben het, we hebben het over uh, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, wat zeiden we, Lia Rai? Met, uh, met haar uh, EP Illusive. Nou, daar gaan we het titelnummer van horen. En uh, jij had het net ook over mooie noten. Nou, dan gooien we meteen ook de nieuwe single van Melle er meteen achteraan. Met uh, Run Run. Want die komt morgen uit. Dus, dus ja, we hebben gewoon even een blokje met redelijk nieuw materiaal. We beginnen dus met Leah Ryers Illusive. Heavy words make me melt again. I'm starving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 This heart, of mine, could just take control from my sense and time. I'd let myself go to have peace of mind. Instead, I make me figure A line between living and lying awake As I find myself waiting to ache. Likes to take me home, release me from the ground that pulls me down. The tables have turned. I, I know Er zijn altijd van die spannende momenten. Twee nummers achter elkaar trouwens. Uh, Run, Run van uh, Melle. En uh, daarachter hoorde je... Uh, of daarvoor hoorde je Illusive van uh, Lisa. en uh, Lisa, dat is haar eigen naam. Uh, Leah Rye. Want uh, ja, je zit gelijk met die, met die oude naam meteen ook. Maar dat is helemaal niet meer zo. Uh, Leah Rye had uh, afgelopen zondag, geloof ik... Uh, haar EP-presentatie in Bitterzoet. En uh, de EP heet Illusive. Nou, het moment is daar. Want uh, we hebben onder de knop... Lisa hallo. Goedenavond. Een hele goedenavond. Ja, ja. <laughs> <Hallo>. <laughs> ja uh, uh, uh, ik ben niet uh, helemaal uh, uh, uh, alleen, want ik heb uh, Kirina en uh, Benny ook bij me. Dus, uh, hey Lisa. Hallo, zijn hier. Hoi. Hoi. Uh, nou, uh, want, want ja, uh, het is niet uh, zomaar hè, dat we jou uh, in de uitzending hebben, want uh, sowieso komt er een nieuwe single uit... Maar er zitten nog meer bijzonderheden. En ik kijk Benny even aan, want die, die heeft nog wel wat, wat te vragen aan jou, Lisa. Dus, uh... Ja, hoi Lisa. Ja, We hadden natuurlijk vorige week een fotoshoot voor 3 voor 12. En uh, ja. maandag publiceren we ook een interview met jou. Um, maar ook misschien even voor de luisteraars die jou niet kennen. Van, um, de afgelopen jaar heb je vooral in Engeland gezeten. Klopt. En je bent sinds vorig jaar weer terug in Amsterdam. Wat ja. heb je precies in Engeland uh, gedaan? Um, ik heb in Engeland gestudeerd, uh, twee jaar, aan de Academy of Contemporary Music. Um, ja, ik, ik heb daar mezelf als artiest ontwikkeld en uh, ook een half jaar nog in Londen gewoond daarna. Um, en ja, daar eigenlijk begonnen met muziek uitbrengen en mezelf ontwikkelen als artiest. Ja, en uh, jouw laatste single, Empty Room, is al bijna een miljoen keer gestreamd op uh, Spotify. Van, van waar, ja, dat, van cool. waar dat succes? Waar komt dat vandaan? Uh, ja, dat is een goede vraag. We zijn, um, het is de derde single die ik uit heb gebracht. En um, de tweede single, we zijn heel druk bezig geweest met um, het combineren, het, het goed overbrengen van de combinatie van kunst en mijn muziek. Dat was ook mijn uh, onderzoeksproject. En um, daaruit is ook Palmira gekomen, mijn tweede single. En dat was enorm gelinkt aan een show En ik heb die show gebruikt ook om uh, met Spotify te, te linken. En zij vonden dat heel vet. En daardoor is Palmyra uh, geplaylist. En vervolgens ook Empty Room. Die dus nu een best een grote playlist is gezet. En uh, ja, bijna een miljoen streams heeft. Ja. Nou ja, over alle, alle streamingplatformen heeft hij er wel zeker een miljoen. Ja. En het bijzondere in jouw muziek is dat je ook elementen van kunst uh, in je muziek uh, gebruikt. Uh, met optredens, maar ook uh, vooral natuurelementen. Kun je daar eens meer over vertellen? Klopt ja, ja. Um, nou, tijdens mijn productieproces probeer ik altijd uh, natuurlijke geluiden te gebruiken die ik opneem um, in de natuur. Ik heb een kleine zoom recorder en daar neem ik dat mee op en uh, vervolgens manipuleer ik deze muziek al of um, uh, ja, zit het in de achtergrond als atmosfeer uh, in mijn muziek en dat uh, ja, komt eigenlijk altijd wel terug. Ja. Hey, en uh, voordat we zo meteen dan naar je nieuwe single gaan luisteren... die maandag uitkomt, van, uh, wat kunnen we nog meer van jou verwachten de komende tijd? Uh, waar ben je mee bezig op dit moment? Um, ik ben momenteel heel hard bezig met het afmaken van een EP. En dit nummer is ook uh, de introductie daaraan. Het allereerste nummer dat bij het project hoort... Dus uh, ja, je kan meer, van, meer dan dit verwachten. Ja, ja uh, we zijn er nog niet helemaal met, uh, met het uh, draaien van, van uh, Breathe In. Want dat is die nieuwe single waar we het over hebben. En uh, daar naartoe gaan. Maar uh, wat mij ook even opviel. Uh, is inderdaad, uh, wat, en dat uh, kwam ook al in het uh, gesprek tussen jou en Betty al uh, voorbij. Uh, de opleiding in Engeland. Uh, waarin verschilt dat eigenlijk hier in Nederland? Is, is daar, zit daar ook, uh, ja, heb je daar een bewuste keuze voor gemaakt of, of kwam dat zo op je pad? Hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Um, het is wel zomaar op mijn pad gekomen. Ik deed een, uh, voor mijn onderzoek op de middelbare school uh, ben ik heel random op deze studie eigenlijk gekomen. Mm -hmm. Ik, deed een, uh, ik de, deed een presentatie over Amy Winehouse voor mijn Spaanslet. En toen ben ik zo ver afgedwaald dat ik dus bij deze opleiding kwam. Mm -hmm. Um, en um, wat voor mij het verschil denk ik wel vooral is, is dat er heel veel creatieve vrijheid is. Dus er wordt meer gelet op ontwikkeling als uh, eigen songwriter en minder gekeken naar, um, ja, uh, er wordt minder geschoold in, in muziek die al gemaakt is. Mm -hmm. En meer, er wordt meer gefocust op muziek die nog gemaakt kan worden. En ik denk dat dat voor mij wel echt het verschil ja. ook was en wat me ook echt uh, aantrok. Ja, want uh, ja, het begint altijd ergens, uh, maar uh, je, je hebt het over Amy Winehouse. Uh, wat, wat trok je daaraan om dat verder uit te, te diepen in dat hele verhaal? Um, als in Amy Winehouse zelf uitdiepen? Nou ja, gewoon. Uh, ik bedoel, je hebt het over een onderzoeksproject. Uh, dus ik neem aan dat je dan de diepte in uh, gedoken bent. Dus uh, dit was, dit is dit, dit een dit van was, de onderdelen dan? Dit was, een heel klein, dit was een heel klein onderzoek, het was, ja? echt, het was voor, voor een vak Spaans en ik, moest een, ik, ik heb gewoon haar biografie een beetje hmm. uh, uh, ja, verteld in het Spaans, dus het was heel globaal. Ja, um, en, en, en ja, de Engelse cultuur uh, is natuurlijk iets anders dan de, de Nederlandse cultuur, neem ik aan, als het gaat op uh, het gebied van muziek. Ja, nee zeker. Het is, uh, veel, ja, het is heel actief natuurlijk, maar in Nederland ook. Uh, en de, de voertaal daar is natuurlijk Engels. Dus, dus de meeste muziek die daar geluisterd wordt en ook gemaakt wordt is ook in het Engels. Dus waar de mensen naar luisteren, iedereen luistert naar dezelfde taal. Dus dat, er is zoveel... Ja, alle, alle muziek is in het Engels. Yeah. Maar um, ook, ook de, de uitwerking ervan. Ik ben naar heel veel hele grote netwerkevenementen geweest. Omdat Engeland natuurlijk daardoor ook wel een hele grote uh, functie heeft in de, in de muzikale markt. Ja. Yeah. Uh, ben je er ook iets wijzer uit geworden? Dus bijvoorbeeld uh, in, in, het, uh, in het opleidingstraject... dat je misschien mensen bent tegengekomen die zeggen... nou, bij jou wil ik nog wel eventjes verder werken aan uh, iets, uh, iets moois. Uh, heeft dat ook uh, uh, iets opgeleverd of niet? Um, ja, ja, ik ben zeker in aanraking gekomen met grotere muzikanten... en schrijvers ook in de industrie. Ik heb ook... Um de mogelijkheid gehad om uh, mijn vocals op te nemen bij Metropolis Studios... Omdat mm -hmm. we een samenwerking hebben met de universiteit met, met hun. Ik ben ook naar um, een paar grote netwerkevenementen geweest... ...waar ik ook mede-artiesten heb, heb ontmoet... Mm -hmm. ...waarmee ik ook schrijfsessies mee heb gehad... ...en um, ook, ook gewoon industriegesprekken mee gevoerd... ter uh, ontwikkeling en, en mogelijkheden voor de creativiteit... Dus, ja, er is, ik heb er nog. Ja, kan er niet zoveel voor zeggen. Nee, maar, dat hoeft ook niet. Ik heb maar goed. Er is dingen uitgehaald. Ja, ja daar da, da, da gaat het even. En mij gaat het om. Maar dat heeft ook uh, geholpen om deze nieuwe single. die je uh, komende maandag gaat uh, uitbrengen. Ik neem aan dat daar, dat daar ook een, een bepaalde uh, ja, um, hulp bij geweest is. Of dat mensen jou daar uh, in ieder geval bij ondersteund hebben. om te maken wat jij wil maken. Um, ik heb het nummer eigenlijk zelf geproduceerd. Ja. Ik heb het uh, nummer helemaal zelf geschreven en uh, afgeproduceerd. Het is dus wel door een, uh, ja, een vriend van mij, een collega van mij uh, afgemixt. Ja. En ik werk ook uh, samen met een uh, masteringsbedrijf die al mijn nummers mastert. Ja. En um, ja, ik, heb, ik, heb, ja, ik werk wel met, samen met mensen, ja, zeker. Ook, ja. uh, vooral met het uh, opzetten van de release, distributie. Dat uh, ja, ze, ze, ze, ze valt even weg, heb ik het idee. Uh, we gaan dus oh. direct nog. We gaan er, uh, ben je er nog? Ik ben er nog. <laughs> ja, uh, nee, want uh, we hoorden je even niet. Maar uh, het is uh, voor mij wel heel erg uh, duidelijk uh, dat uh, je het heft uh, wel eens sowieso in eigen hand. Dat is sowieso altijd uh, goed, vind ik, aan een muzikant. Als ze uh, als dat uh, duidelijk, uh, dat je er een stempel op drukt. Uh, breathe In, uh, in het kort. Waar gaat de single over? Um, de single gaat er eigenlijk over dat het echt intens belangrijk is om de ruimte op te zoeken wanneer het in je hoofd gewoon even helemaal te veel wordt. En dat uh, een reminder om adem te halen eigenlijk al de oplossing kan zijn voor veel. <laughs> Oké, okay. nou dan gaan we maar even, dan gaan we draaien. Dat uh, nou, lijkt ja, me wel ja. een goed idee eigenlijk. Uh, Lisa lo mensen met uh, het uh, nummer Breathe In. Your tears are falling down De man is uh, telefonisch uh, ook bij mij twee keer in de uitzending uh, geweest. Ralf Hezen is uh, de grote motor achter Lemon. En het is ja, eigenlijk een beetje de muziek uh, op Manchester geschoeid... Heeft hij wel eens uh, gezegd. Uh, een soort een beetje Britpop-achtig met een beetje een uh, vibe er erdoor. Uh, en dat uh, nou ja, het is eigenlijk een beetje om positiviteit uh, te genereren. Stereo MC's hebben eraan meegewerkt. Nou, dat hoor je dan wel uh, duidelijk uh, terug. Um, we hadden het uh, even net bijvoorbeeld over de popprijzen die er... Uh, er zijn in Noord-Holland, nou weet ik dat er... We hebben de Drop Act woord, we hebben de Waterland Popprijs. We hebben de... Amsterdam Amsterdam Popprijs, ja. Vlotlines uh, had de, de laatste editie, geloof ik, gewonnen. Ja, Als ik ja het... nou nee. Volgens mij wel Bijna? Ja, Flotlines. Ja, ouais, ja, Volgens mij wel hoor. Met dezelfde bed waar ik het enthousiast over was. <laughs> ja, <laughs> uh, maar volgens mij hebben zij het uh, gewonnen. En uh, nou ja, goed. Uh, er is, uh, in Amsterdam heb je de, de mooie noten, geloof ik uh, toch? Billy? Ja, de singer is competitie uh, georganiseerd door de Grap Amsterdam. Ja. En uh, die kon vorig jaar natuurlijk niet doorgaan. Toen is het doorgeschoven. En gelukkig kon die dus dit jaar wel doorgaan. Mm -hmm. Dus ze zijn, uh, volgens mij waren dat vijf voorrondes in uh, april, mm -hmm. of april mei. En de finale was vorige maand in uh, de Vondelkerk in Amsterdam. Ja, is dat uh, die, die mooie noten? Dat is toch meestal ook een opmaat naar ja, misschien een springplank ook, eigenlijk. Ja, ja, sommigen doen later ook mee met hun band uh, aan de popprijs, de mm -hmm. Amsterdamse popprijs. Uh, maar het is wel een dingetje. Van, uh, mooi, als je een mooie noot hebt gewon, gewonnen... dan komt het meestal wel goed. Het is goed voor je cv in ieder geval. Ja, dus Mellen? Ja. <laughs> ja. Nou, Melle is, uh, die heeft uh, zowel bij uh, de Robak. dat was een van de, de laatste edities... Oké, nagaan. 2019, 2020, uh, Marcus en ik weten er alles van. We hebben alle voorrondes, behalve de finale, want toen kwam die pandemie ertussen door. Dus ja, dat is, dat is zo vreed. Uh, maar Melis had het idee van die voorrondes. En uh, die liet toen al zien uh, dat hij uh, uit het goede muzikale hout uh, gesneden is. Ja. Maar wat uh, heeft hij gedaan? Gewonnen? Uh, Mella heeft uiteindelijk uh, de finale gewonnen in de Vondelkerk. En uh, we zagen ook uh, in die finale via rij voorbij komen, Kai speelde in die finale. Mm -hmm. uh, Marta Apini, en ik moet even op mijn lijstje kijken wie nog meer hoor, uh, Kostra en Pesca. Dat zegt mij niks. <laughs> Marta Apini <laughs> nog wel net, dus uh, maar goed. Uh. Ja. Maar het leuke denk ik wat van die finale is, er mocht voor het eerst weer publiek bij zijn. Ja. Dus de voorrondes was allemaal online. ...en uh, de finale mocht op uitnodiging... ...konden er 50 mensen bij zijn. Dus je zag ook aan de muzikanten, aan, aan een Kai bijvoorbeeld... ...en ook Mellen van, goh, we spelen voor het eerst weer voor het publiek. En dat ja. was toch wel weer raar. Van, ja. Maar ook weer heel leuk, natuurlijk. Ja, ja logisch, want het, is, het, het, het zijn net de koeien... ...die uh, in de hele winter in de stal moeten staan... ...en dat ze dan op een gegeven moment... Ja. ...op de eerste lentedag uh, naar buiten worden, worden uh, ja, ja, gestopt. Uh, en uh, ja, jongens, uh, jullie mogen naar buiten. Dat ze dan helemaal blij zijn uh, als koeien in de wijk. ja. In de Lentewijk. Um, dat was even over de mooie noten. Ja, jij had het over de Amsterdam-Polprijs. Maar ik weet bijna wel zeker dat het de Flotlines zijn geweest hoor, die, ja. die, die, die, die de taart hebben gewonnen. Uh, Doe maar lekker rokken. Ja, dat, dat, ja. ja, het is een pittig beentje in ieder geval. Dat, dat weet dat ik het, niet. Hier, mijn artikel. Benny, laten we even van mijn artikel oh, die ik erover oh. geschreven ja, Dat lijnt de popprijs van 2021. Ah, ah, ik ik, het ik, heb zelf, ik heb hebt het zelf geschreven. geschreven hè? <laughs> ik heb het zelf geschreven. <laughs> ik wist het, ja. ik, ik had het gelezen. Ik denk, het zal toch, het zal toch niet waar zijn dat ze <laughs> die gewonnen hebben natuurlijk. Maar, ja. uh, maar wanneer, uh, wanneer was dat een spel? Dat is het zich ook al een tijdje geleden af, volgens mij. Ja, we hebben toen die voorrondes ook online gedaan. Toen hebben wij vanuit 3 voor 12 de interviews opgenomen... Met uh, RTVA en P60. Was ja. Superleuk. Ja. En, uh, finale, dat was super uh, leuk. En de finale was op het podium in P60. Uh, met alleen de acts die deelnamen als publiek. Nou ja, Er was natuurlijk wel genoeg onderlinge bonding, dus er was heel veel enthousiasme en dat uh, werd uh, online uitgezonden. Ja, want uh, jij had het over de P60 gemaakt. ik weten dat ze toen net een beetje in die lockdown zaten vorig jaar. Ja, dat ze uh, toen Jacob die Edward bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat was ook zo'n zo soort uh, streaming. Uh, was dat uh, ja, dat ik, was de op via de, de, ja, dat was uh, met, die, met die sleep sessie. Tot, was dat ja, maar dat was in Victorie. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar goed, in, in P60 zal die ook wel. Want ze hebben daarvoor inderdaad ook iets online het gedaan. Het was inderdaad de victorie. In Alkma was het. Ja. Ik weet dat Demi daar uh, de interview moest doen. Dat ja. weet ik ook. Dus ja, ja, ja. Ik heb het helemaal gevolgd. Uh, nou, over uh, Jacob de Edward. We hebben het over hem, maar we gaan hem zo uh, nog wel even laten horen in het uh, volgende. Uur. Uh, hij komt met uh, EP, als het goed is. Want daar okay. is hij al, ja, hij is al druk uh, bezig. En, ja. uh, uh, hij was ook de eerste die we hier toen hebben uitgenodigd. Hè? Uh, dat, uh, uh, ja? ja, dat was uh, na, de, na al die toestanden met uh, pandemieën en noem maar op. Vonden wij het allemaal weer gepast om... Uh, ja, jongens, fuck it, we gaan hem gewoon uitnodigen. En hij was de eerste die zei, nou kom wel. Dus, ja, dus ja, dat was altijd wel heel erg leuk. Ja. Um, een van de mensen die misschien op het verlanglijstje uh, staat... en misschien hier ooit nog zou kunnen komen... dat is Met live En dat uh, nummer dat is ook alweer een tijdje uit Van Fataal. Is flying in and flying out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 Shimmers of Jacob D. Edward, een van de mensen die ook uh, geweest is uh, hier bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. En daarvoor hoorde je van Vataal van Madlife nog eentje die we nog doen. Ze is een uh, oude uit uh, 2015. Uh, ze komt uit uh, Amsterdam. Ghana gaat uh, iets uh, doen met uh, Leonard Cohen. Spreek je zo. Okay.